En, en nummer twee, is dat ook een Jan van Gent? Nee, dat is mevrouw Johanna van Gent. <laughs> Het is ons zeer aangenaam met u kennis te maken. Maar uh, hoe zit dat? Mogen we naar dit gezellige babbeltje nou doorvliegen? Geen kwestie van. Jullie komen de luchtgrens niet over zonder paspoorten. Ja, wacht nou wel even. U hebt al een paar keer over de luchtgrens.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 Als je dat maar goed begrijpt. Eigenlijk vind ik deze ijsbeer nogal vriendelijk. Hij denkt aan de beerkenarapuren. Alleen is hij dan veel witter, hè? Hola, de beerkenarapuren. Hebben jullie die gekend? Dat zou ik denken. Die beerkenarapuren. Dat was toch een betoverd elfje, nietwaar? Ja, precies, dat was hij.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 Had dat maar meteen gezegd. Dan hebben jullie geen paspoorten nodig. Stel je voor, Paulus, die kan naar de voeren gered heeft. Dus we mogen zo naar de poolcirkel doorvliegen? Van mij wel hoor. Daar is-ie voor elkaar. Zullen we dan maar meteen verder gaan? Ja, wacht nog even, ik moet nog wat vragen. Vraag je maar gerust, Paulus. Als wij terugkomen van die Noordpool, hè, krijgen we hier dan weer zoveel last aan de grens? Wel, nee, vraag maar naar mij. Ik laat jullie er wel door. Ook als Joris het vispaard erbij is? Dezelfde Joris die u al wilde laten oppakken. Als die Joris een vriend van Paulus is, dan zal ik hem ook doorlaten. Nou, maar dat is hij hoor. We zijn dikke vrienden. Juist, de ene is helemaal en nog dikker dan de ander. Mijn oren is het dik. Dat is dan dik in orde. Ha. Hebben jullie nog iets aan te geven? Iets aan te geven? Wat doet u daar nou weer mee? Ja, als je de grens overgaat, dan moet je de douane precies vertellen wat je bij je hebt met het oog op smokkelen. Oh ja, dat begrijp ik geloof ik een beetje.